Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Italië is mogelijk toch een regering van de vijfsterrenbeweging en de Lega. De partijen zijn het eens geworden over de kandidaten voor een nieuwe regering. Een eerder voorstel liep stuk op een veto van president Mattarella. Die vond de voordracht van euroscepticus Savona op financiën onacceptabel. Omdat de Lega aan zijn kandidatuur vasthield, leek de populistische coalitie van de baan. In het nieuwe voorstel wordt Savona voorgedragen voor de post Europese Zaken... President Mattarella stuurde de afgelopen dagen aan... op een zakenkabinet onder leiding van oud-IMF-functionaris Cottarelli... maar die heeft zojuist zijn opdracht teruggegeven. Het kabinet is dicht bij uitbreiding van de militaire missie in Afghanistan. Volgens Haagse bronnen wil het kabinet... 30 tot 40 commando's en mariniers naar het noorden van het land sturen. Ze gaan daar helpen bij de opleiding van Afghaanse speciale eenheden. De uitbreiding moet op 1 januari beginnen... De coalitie wil hiermee tegemoetkomen aan een verzoek van de NAVO en de Verenigde Staten. Nederland doet nu al met 100 militairen mee aan de NAVO-missie... die als doel heeft het veiligheidsapparaat in Afghanistan verder op te bouwen. Een Britse terreurverdachte heeft bekend dat hij aanslagen voorbereidde... onder meer op prins George, de vierjarige zoon van prins William... De 32-jarige IS-aanhanger had eerder alles ontkend, maar toen hij in de rechtszaal met al het bewijs tegen hem werd geconfronteerd, kwam de bekentenis. Het meeste bewijs kwam uit zijn telefoon, die hij bij zijn arrestatie had proberen weg te gooien. In een jaar tijd had hij 360.000 berichten geplaatst in forums op Telegram. Hij plaatste daar ook een foto van prins George met het adres van diens school. Volgende maand hoort de verdachte zijn straf, mogelijk levenslang. Het weer. In het Noordoosten nog stevige onweersbuien. In de rest van het land is het grotendeels opgeklaard. Maar ook daar kan nog een bui vallen. Vannacht is het droog, minimaal rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het binnenland buien. Aan zee kan het doorlaan. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Dit zijn van die dagen dat je dus gewoon achter de feiten aanholt en dan heb je ook nog niet het bedje klaarstaan. Wat is een bedje? Dat is zo'n geluidbestandje wat je dan gebruikt om een programma een beetje vloeiend te laten verlopen. Dat heeft alles te maken met die werkzaamheden die ik hiernaast als een goed vrijwilliger van een radioprogramma. Fijn dat je dan nog de gebruiksvoorwaarden nog eens even geeft. Dat hoor je dan ook mee in de uitzending. Dat is, dat is de nieuwe apparatuur binnen CFM mensen. Dus dat, dan weet je ook van waar komt dat pingeltje vandaan. Dat is van de nieuwe computer. Eh, die wij hier hebben. Eh, ben ik dan zover om dan nu ook even dit aan te slingeren? Ja, dat, dat, dat krijgen we dus nu. En dan klinkt het dus zo. Eh, ziezo, nou ben ik er. <lacht> en eh, dan eh, begonnen we dus met een eh, voormalig deelnemer van de Rob Agda woord En dat heeft ook alles te maken met... Onze gasten in de studio, het zijn vier stuks. Hallo. Total Seclusion. Hey. Hey. Ah, live. Heel gasten. Niet, ja. Live. Ja, we, we, hebben, we hebben jullie maar niet gevraagd om hier te gaan spelen, want dan uh, krijgt Marcus een uh, rolbroer. Dus uh, dat, ja, uh, dat, is, dat is inderdaad overlast. Want uh, we hebben hier ooit nog eens een keer Baptiste uh, gehad. Die is minder hard als jullie. Maar ze speelden wel hard Aha. en dat uh, is uh, niet zo leuk voor de, de buren aan de overkant. Nou. Ja, en nee. een andere hele grote band die we hier hebben gehad uh, is ook een, een band van uh, Godsworst. Die hebben we ook nog meegedaan aan, right. uh, aan de Rob de Woord. Was trouwens wel een heel lang verschil, want die band die bestond al een hele lange tijd en kwamen toen weer terug. Oh, ja. En die zeiden van nou, wij kunnen hier wel spelen. Toen stonden wij hier ook echt gefronst te kijken van nou, <laughs> kan dat. Maar die bleken dus met een DI-set hier oh ja. binnen te komen. Ja. en dus stonden ze allemaal met in een in-ear. Mm. En als je ja, dus op precies. je koptelefoon had, dan was het alle Jezus hart. Ja. Maar als je hier ja, gewoon nee. alles af had, dan was het alleen maar tik. Dat scheelt wel. En Saai. een paar monitoren. Ja. Saai. Ja. Boring hè. Ja. Goed voor de buren is Aan dat. Aan het bord we onder andere Jelmer, ja. Tom, Yo. Sam. Hi. Ja, en Julius. Nee. Ja. Jullie zijn eigenlijk zo helemaal bedeesd. Dat, dat, dat, dat ben ik helemaal niet van jullie gewend. Want als jullie op het podium staan... dan, uh, dan vreet jullie dat podium eigenlijk ook op. Ja, yeah. Ik ken jullie niet anders dan uh, dat uh, die keer, uh, twee keer is het uh, geweest. Want jullie hebben ook in de finale gestaan. Dezelfde de, Robben Akker, dat was afgelopen jaar. Hè? Niet dit seizoen, maar het vorige seizoen. Ja, dat was 2017. Als... Ja... Als jonge honden van de wat was dat ook weer de Flinties? Ja, de ja, Flinties. Daar zijn, ja. uh, zijn jullie in uh, via ingestroomd. Ja. En toen ik die derde voerhond had meegemaakt, ja, toen dacht ik, oké, okay, dit is een beetje een harde band en uh, ik ga hem uh, de compilatie doen. En opeens komt dat binnen werkelijk niet te geloven. Want, uh, want jullie hadden toen ook op uh, die avond echt uh, best wel wat te vertellen. En de manier waarop jullie het in elkaar hadden gestoken vond ik ook al. En ik denk dat op basis daarvan dat jullie ook die finale plaatsen uh, hebben afgedwongen. Lijkt mij. Want de jury, uh, ja, als ik een beetje in de gedachten van de jury ga volgen, dan uh, lijkt het me duidelijk. Maar, maar inmiddels hoewel. is het een jaar verder en uh, kunnen we zeggen, jullie hebben een album gemaakt. Een heus heel yeah. ja. album. Wel zeker. Een echt album. Een album. Ja. Eentje. Eentje. Uh, debuutalbum is het ook, hè? jongens? Nou, officieel niet. Want we hebben hiervoor ja, ja. wel al een album opgenomen. Maar dat was uh, twee dagen tien nummers. En uh, dat hebben, ze heeft Jelmer zelf gemixt uiteindelijk. Kip, doe dat ja. niet ja. allemaal. Laat het, ja. Gaan, ja. Doe, laat het doen door iemand ja. die, het, die het al eerder gedaan heeft. Nee, maar dat, ja, het, dat was een soort van uh, ja, probeersel, wil ik niet ja. zeggen. Maar dat was minder serieus dan het album dat we... Dat we in april hebben we uitgebracht. En ja. dus uh, zien we dit. Dit staat ook op Spotify, dat andere album niet. Dus het is wat we luisteren op. Wat op kantoor. Ja, echt niet zeggen. Oh, niet zeggen. <laughs> we, dat mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Hey, uh, even, voor, uh, voor, even wat uh, voor de achtergronden, voor de mensen thuis. Want we begonnen dus met Revolve, met Dark Heart of Love. Die jongens die hebben ook in die finale gestaan. Dat was net nog voordat wij gingen instappen. Dat was het jaar daarvoor. Wij zijn in het uh, seizoen 2009 en 10 zijn we begonnen. Zo lang uh, is het Magelijk. alweer geleden. Wat ja. uh, waren jullie toen? God. <hijen> ja. Dat is 14, denk Ja, hè? Ja, 13, 13. Ik was, twaalf, was ja? 12. Ja, dan was ik ook 12. Ja, zie ja, je, dat bedoel ik. Dus, uh, zo, jong, zo jong zijn jullie dus. Ik mag gewoon niet praten, joh. Het was nog cool. Ja, maar als ik jullie muziek al beluisterde, dan hebben jullie, ja, pot voor D, jullie hebben best wel wat te vertellen eigenlijk. Ja. Um, want dat was ook op die avond op die avond van de Rob Akdamwoord, hadden jullie ook iets uh, erin verwerkt. Uh, de actualiteit, of, of in ieder geval iets, hadden jullie erin verwerkt. Uh, Dira Boeg, ja, onder andere. De aanslag in, uh, in Parijs, de, ja. de Charlie Hebdo uh, en de, de Bataclan was ook heel recent toen. Dus dat ja. was allemaal heel erg actueel en dat ja. lag heel erg. Uh, maar spelen jullie ook in op de actualiteit of niet? Ja, dat proberen we zeker wel. Te doen. Ja. We, we kijken bijvoorbeeld gewoon naar, naar wat, ja, waar wij ons aan storen in de politiek. En dat, hmm. dat, dat komt vaak wel terug in de muziek. Ja, is, dat, dat is ook gelijk meteen even de intro van Total Seclusion. De jongens zijn zeer uh, maatschappij betrokken als het uh, daarop uh, aankomt. Uh, zeker ook met de single die, uh, die jullie al, al vrij snel voordat uh, hè, dit album werd uitgebracht... hadden jullie dat ook uh, staan. Rethink. Ja, die gaan ja. we straks uh, nog even draaien. Dus die komt voorbij. Yeah. Maar uh, wat was het daar uh, eigenlijk? Want wie schrijft eigenlijk de nummers? Dan moet je met Tom zijn. Ja, dat is Tom! Tom. Oké. Okay. Uh, maar uh, ja. hoe kom je, je ertoe om, om dat te doen? Ja, dat is gewoon meer, uh, nou ik kijk gewoon waar ik me aan erger en waar ik me aan fascineer. Ja. En het stemmen in het algemeen op ja. allerlei dingen, op dan wel in Amerika, dan wel hier. Dat, ja. dat fascineert me omdat ik niet zo heel goed weet wat ik daarmee moet. Ja. En is dat ook meteen gelijk de boodschap die je over wil brengen als, uh, als jullie op het podium staan? Of, of, of, uh, nou, oh. eigenlijk meer als ik dat schrijf. Ja. Niet zozeer als ik op het podium sta, dan is het verstand op nul en dan denk ik niks meer. En dan, nee, okay, dan, ik dan ik niks is het meer. gewoon rammen en, ja. uh, en gaan. Maar ik, ik kan me voorstellen, van ja, je, je doet het niet zomaar. Het is, uh, je zegt het al, uh, je, je, als je een ergernis hebt, ja, dan uh, is dit natuurlijk de uitlaatklep. Uh, ja, ik moet het ergens kwijt. Ja. Het is... Uh, Sommige mensen die gaan euh, boksen. En sommige <laughs> mensen die gaan... Euh, weet ik veel... massamoord plegen. <laughs> ja, en, uh, ja, en ik gebruik dit. Ja. En... Uh, ja, het werkt wel. Ja, ik, ik, ik, ja het, het werkt wel degelijk, want, want je zit ineens ja. bij een uh, radiopresentator die onder andere hier chef Special en Sooner Night in uh, de studio op gehad. Oh, serieus. Oh, uh, er zit Marcus hierboven. Nice. Daar heb je hem weer. Ja, ja, inderdaad. Ja, sorry, ik moet het even kwijt. Dus, uh, dat is een fake. Het is gewoon omdat ik dat eventjes gewoon vertel wil vertellen. Ja, uh, maar ja, ik bedoel, kijk, het is uh, in dat rijtje dan uh, terecht te komen. Het dus is natuurlijk nooit weg. Ja, nee. Toch? Ja, nee, ja. nee ben je ja. <laughs> ik ben helemaal stil van. Dus de volgende single gaat over een, een of andere radiopresentator op donderdagavond <laughs> ja. Die een beetje onzin ah. ziet uit te praten. Dus, ja, nou, ik ben gewaarschuwd. Je dus, uh, Kijk. Um, goed, ik, ik, uh, begin, ja, ik begin eventjes uh, toch uh, met, uh, met uh, Julius en uh, zijn keuze. Oeh. Ik denk dat die keuze ook echt het, het, het verst van Punk ligt van alle uh. opties die ertussen zitten. Dus is dat het zo? Ja, ja, dat zou best wel kunnen. En waarom? Tesseract. Ja, Tesseract. Ik luister zelf eigenlijk heel veel. Ik luister jazz, ik luister hiphop, ik luister metal en punk. En dat loopt heel erg uit één. Maar mijn hart gaat toch wel echt uit naar metal en dan wel progressieve metal. En dit is echt een nummer waar ik van vind dat de songwriting gewoon zo goed in elkaar zit. En dat de sfeer die het nummer over weet te brengen gewoon zo sterk overkomt ook dat ik... ...eigenlijk niet anders kan dan dat als enorme inspiratie zien. Oké, okay. goed, we gaan hem draaien. Uh, het nummer dat heet Proxy. Ja. Uh, waarom dat nummer dan? Waarom dat nummer? Om, ja, het, is, het nummer zit volgens mij als eerste op het album. Dus het, het komt meteen binnen en het is meteen het eerste wat je hoort. en het, Ja, dat is meteen, uh, ja. Het is meteen in je mic. Helemaal goed, dan gaan we hem even draaien. Hier is die. Tesseract. Clap I've heard I'm awesome. I'm <laughs> ...en wordt ja, ja. je op de, op de, op de is Ja, is heel interactief. allemaal uh, heel Ben ik ook nog een ongelofelijke sukkel. Dan laat ik nog uh, de microfoon nog half nog open staan. Sta ik in de keuken koffie te tappen. En dan hoor ik ineens achtergrondstubbel. Oh, ik denk, hé, dat gaat helemaal niet iets niet goed. Uh, heb ik uh, één schuif hier gewoon open laten staan. Ja, dat krijg je als je er vijftig voorbij bent, jongens. Dan, uh, gaat dan, iets, uh, dan ga je dat soort dingen ga je dingen niet soort dingen blijven. Nou, ik ik zit ook. dat nou in de zon. Dat kan allemaal niet. Dus. Het zou al vet zijn. Ja, uh, goed. Uh, dit mooi. was Choices. Uh, Tom, in welke opwelling heb je dit uh, geschreven? <laughs> uh, ja, ja. Oh, ja, je, mijn komt, hemel. Hier, je uh, komt hier niet, uh, Zomaar. Uh, ja, uh, ja. Dan moet ik even heel goed nadenken ja. hoe ik dat ja. ga uitleggen. Um, uh, ja, het is, in de, wat, wat voor leven wil ik? Wil ik, een, wil ik een leven zoals iedereen die heeft? Met een huisje en één boompje en één beestje. En uh, klaar en dat is het dan. Of ja. wil ik toch liever... Weet ik veel. Uh, Punkgod zijn. zijn. Punk <laughs> <laughs> en uh, overal en nergens wonen en ja. uh, geen zekerheden hebben in je leven. En weet Gewoon ik veel. het avonturen. En daartussen hangen. Ja. Dat je het ene eigenlijk wel fijn vindt, de vastigheid en het andere eigenlijk ook wel. En dat je ja, keuze is. Wat ga ik doen of ga ik het allebei doen of kan dat niet Of uh, help? Zeg maar. Ja, nou ja, goed. In ieder geval, het is een, een heel een duidelijk uh, verhaal. Um, Even over uh, dit, dit album. Want... Uh, ja, hoe, hoe, is, hoe is dat... Hoe is het een beetje het spel op de wagen gezet? Hè? Was het de Rob Akda woord Eigenlijk een beetje daar de... De basis voor? Of, uh... Nou... Ja. Um, eigenlijk speelden we daar al... Aan het woord Jelmer. Yo, <laughs> uh, eigenlijk speelden we daar al nummers van het album. Ja. Um, dus die hadden we al heel lang. Dus steeds meer bijgekomen eigenlijk... Mm -hmm. um, uh, en uiteindelijk is het gewoon een collectie geworden... wat goed bij elkaar past. En hebben Jullie al... hebben er wel over nagedacht... over die nummers bij elkaar zetten. Ja, ja, ja. ja, maar uiteindelijk... Uh, bleek het ook gewoon goed te werken al. Ja. Maar we hebben niet veel dingen aange, aangepast... om het bij elkaar te laten passen. Ja. Het werkte gewoon al. Um, maar ja, die nummers hebben dus eigenlijk... Hoe lang... Geleden was het dat we het eerste nummer van het album schreven? Het eerste ja. van het album, die dateert van september 2015. 2015, ja. We waren lang mee bezig vlak, Eigenlijk vlak na onze demo-cd al, ja. nou, demo -cd. Mm -hmm. na demo-cd. Vlak na onze album. eerste cd ging het eigenlijk alweer verder. Maar we zijn ook niet echt doelgericht bezig geweest met het schrijven van een album. Het nee, nee oké. Okay. We hadden gewoon ineens genoeg nummers voor op een album. Toen was van, hé, hey, eigenlijk past het allemaal wel bij elkaar. En toen hebben we een beetje geschoven, wel goed gekeken naar de volgorde en wat, wat, past, wan, wat, wat past na welk nummer en hoe, ga, hoe klinkt dat allemaal. En toen, ja, toen zijn we het gaan opnemen eigenlijk. Ja. Wist het, nou, nou is het nou is het de, toch rest is no, de rest is no, geschiedenis. De rest wordt geschiedenis. De het is nu nog We zijn bezig met geschiedenis maken van de. Van de Hallo. Ja. Kijk, je net een beetje. Letterlijk kop, gezien he? is het al geschiedenis. Ja, ja. Ah, okay. ja. Maar betekent dat, uh, als ik het uh, zo hoor... dan hebben jullie uh, nog veel meer noten op jullie zang als ik het uh, zo... Geen uh, commentaar. <laughs> Toch wel een beetje bescheiden. Hey, uh, maar goed... Uh, was dat ook eigenlijk het eerste echte podiumverhaal in de Op wordt Dat jullie daar echt hebben staan spelen? Of was nou, dat, uh, nee. was dat wat, wat ons eerste wat optreden laat. was? Ja. Tom, ja. Tom, Komt Tom dat, dat, Tom dat, is dat de pechpartij. Ja. Oh ja, dat ja. was ja, nee, ja, De, ja, was dat, wa, de, de politie nee, ja. was erbij, de en politie met een pintuurpand. Er waren kipnuggets Maar wij hadden er niks mee te maken, dus zo punk was het niet. Maar dat was mijn verjaardag ooit. Dat was in 2013 en toen speelden we een paar kop van een paar bands die we leuk vonden. Wat we, hadden eigenlijk, we zijn eigenlijk zonder enige plan... enig plan in deze band gestapt. Ja. Het was gewoon... Oh, we willen wel iets doen met een band. Zonder ja. van, yo, dit, deze muziek gaan we maken. Dit gaan we doen. Dat is toch eigenlijk gewoon, uh, gewoon zomaar... Uh, ja, ah, laten ja, we ja, maar nou gewoon... Ja. wel. We staan te kijken. En, uh, jullie zijn uh, gewoon nog steeds uh, bij elkaar. Voor vijf jaar, uh, ja. bestaan jullie al. Dus yeah. dan, uh, ja, bijna wel, ja. Even ja. goede vrienden. Nou nou ja. Nou, ja. nou ja. Wat zeg je Sam? Wat zeg je? Je mag ook wel wat zeggen hoor. Uh. Oh, ja, ik, ja, ik zei, wat zijn we oud hè? Ja? Oud. Dan... Ja? Mm. ja? Simpel gezien hoor. Ja. Natuurlijk niet echt zo oud. Nee oké. Maar, okay, maar het vo voor dus het is ik zal wel even van Ja we hebben wel vijf jaar al, Zit, uh, zit, de zit de daar ook tegelijkertijd een beetje de kracht van de band in. Dat jullie Zeker gewoon als, wel, ja. als ja. Uh, goede vriendenclub uh, ja. bij elkaar zijn. En uh, zeggen van uh, nou uh, wat kan ons gebeuren. Ja, ja. ja. We, kunnen, we kunnen alles tegen elkaar zeggen eigenlijk. Ook wel omdat we gewoon zulke zo, zo goede vrienden zijn. Het is niet alsof je met een collega bezig bent en wel een beetje op moet passen. Het is, we zijn gewoon goede vrienden, we kunnen echt met elkaar lachen ja. en als we ja, onderling dingetjes hebben, dan kunnen we dat ook gewoon helemaal goed uitpraten, dus wat dat ja. betreft is dat echt een uh, ideale, ideale samenstelling zo. Ja, en, er werd niks geforceerd hè? Als je, nee, als je zeg maar zegt, ik wil een band en ik wil deze muziek maken en ik ga dit doen en nou, zo dan, moet zo moet dit, dan lukt het niet, nu is het nee. bij ons is gewoon het puzzeltje in precies. elkaar gesodemeterd. Ja. Ja, want dat, dat, dat is het uh, ook. Het album is overigens nog maar een maand uit. Ja, we zitten iets meer dan een maand. We zijn, uh, al, uh, al, uh, het is 31 mei, maar goed. Uh, uh, nou, daar komen we straks nog even op over de manier uh, van. Uh, de, de, de, de, wat, wat betreft uh, het onder de aandacht te brengen. Ja, ik moet het even goed zeggen. Uh, goed, dat, dat doen we zo, maar we gaan natuurlijk ook nog weer even van het lijstje draaien. En dan komen we bij de JB conspiracy. Yeah. Ja, vertel Tom, want het is een keuze van jou. Uh, ja, ik heb gekozen voor uh, ja best wel ska punk. Ja? Waarom ska? Uh, omdat ska ook wel een van de invloeden. Ik ben een heel groot ska en reggae fan en dat verwerk ik nog alles in een nummertje of een stukje of een iets. Ja. En dit is daar gewoon een mooi voorbeeld van. Ja. En uh, ja, het is gewoon een goed, een, leuk, een goed sfeertje. Ik word er een beetje blij van zelfs. Oké. Okay. Jij wordt er blij van. Ja. Bert, niet uh, van. Dan ga ik, ga ik iets doen wat uh, even afwijkt uh, van het patroon. Want uh, ik had gezegd uh, dat elke uh, keuze gevolgd werd door de nummer van jullie. Maar er komt nog iets tussendoor. Omdat jij nu de ska uh, erin uh, dondert. Heb ik ook nog wel wat, maar dat is een uh, hele grote groep uh, geweest uit de jaren 80. Dus uh, nou, dan uh, moet je. Met Nus toevallig? toevallig? Nee, dus het, komt, uh, het, uh, eh. het komt uit uh, <totstuk> Nederland. Ik Open. Zeg het er maar even bij. Doe maar. Ja, ja ja, ja, ja, ja, ja dat vind ik een hele ja. mooie keuze. Vind ik, <laughs> ja, is dat ik zo? Ik. Ja, een ja, ja, ja, ja, ja, ja, groot. groot fan. Groot ja, nou, fan. Allemaal, dan uh, ga, ik, uh, ga ik er nog wat, uh, wat uh, extra's ja, bij, bij vertellen. Maar eerst de keuze van Tom. En dat is de JB. De G, JB? JB? JB? JB. Ja, de JB Conspiracy. De JB. De JB Conspiracy. 1989 heet het uh, nummer. En, oh, dat is de val van de muur, trouwens. Oké. Ja. Had ik gedacht dat ik mijn lied in deze mega-magistrale omstandigheden zou mogen zingen. Maar dankzij mijn lieve vrienden van Doemar en natuurlijk dankzij jullie gaat het wel gebeuren. En het is meer nodig dan ooit. Wij moeten actie ondernemen. Vrienden, wij moeten tuinieren. En dat komt goed uit, want mijn lied gaat over een plant. Een grote plant. Het gaat over een groene plant, een mooie plant, een lieve plant, een decoratieve plant en een nuttige plant. Het gaat over mijn lievelingsplant. En dat is ook een verboden plant, een gedoogde plant. Nou oh ja, een vervolgde plant. En je weet vast wel over welke plant ik het heb. Het gaat over de Cannabis Sativa Holland. Hoeft er nee, de... ...die al minstens drie generaties in Nederland groeit en bloeit. Sommige mensen denken zeven. Maar dat is een kwestie van geloof, geloof ik. Dat mag je dus voorlopig nog zelf weten. Goed, het goede zaad doe je in maart, april in de grond. Gewoon in de koude grond. Geen gedoe met voorkiemen en zo... Als allemaal maar haastige spoed. Het plantje weet zelf precies wanneer het op moet komen, dus laat maar gaan. Dat gaat wel goed. Dat wordt prachtig. En hele krachtige Midden, bieden. We stonden Zit, dan komt het aan op geduld Geduld is moeilijk Geduld bestaat niet meer Geduld is hoe lang kan je naar de vogeltjes luisteren Hoe lang kan je kijken hoe de mieren werken kan je kijken hoe de mensen werken. Hoe lang kan je je mobieltje uitlaten? Dat is geduld. Moeilijk en het duurt lang, lang, lang. Als je het kan opbrengen, dan zie je na twee weken zo'n heel klein puntje boven komen. En het heeft twee blaadjes. En dan krijgt het nog twee puntige blaadjes. En dan krijgt het nog twee blaadjes met drie puntjes. En vier blaadjes met vijf puntjes. En dan krijgt het meer blaadjes en blaadjes. En het wordt groter. En groter en groter. En het wordt groter en groter en groter. Wordt veel groter dan ik. Groter dan Jan. Groter dan Bert. En het wordt nog groter. En grootje, en grootje, en grootje. En dan is het oktober de tijd voor de oogst. De vrouwtjes met de zaadjes. Die haal je binnen. Je legt ze op de grond of je hangt ze met de voetjes aan het plafond. En dan wacht je 1, twee, drie en halve maand tot het droog is. En als het dan droog is... Dan komt het belangrijkste van de cannabis sativa Hollandica, namelijk het uitzoeken. Want de blaadjes, aan daar krijg je hoofdpijn van. De blaadjes, de blaadjes, krijg je wat ik noem een betonnen hoofd van, vooral je achterhoofd. Ik zeg, gooi die blaadjes weg, gooi ze weg, gooi ze weg, weg, weg, weg, weg. En je hoest alleen de hoesjes van de zaadjes. En daarvan krijg je geen hoofdpijn. En daarvan word je niet misselijk. En daarvan word je niet draaierig. Maar daarvan word je zo high als een Vlaamse papagaai. Wieder, ah, ja, ja, Er een van je eigen zadel, kan geklaamd. En hij groeit niet op zolder, biede, biede, biede, biede. maar lekker in de polder. Lied. Vandaag niet. when you're halfway through don't you think when you're halfway through don't think when you're halfway through don't think when you're halfway through Juist. De Rage Against the Machine van de Lage Landen. Wow. <laughs> ja, Dat ja, was niet waar ik het eh, nee, van. Goed, maakt ja, niet dan. uit. Maar in dit geval uh, leek het meer op Rage Against the Machine... dan ah ja. uh, weet ik even wat. Hoewel, uh, uh, ja, jij hebt niet... Uh, Nee. Nou, nee, Hij kan het ja, wel Hij niet zo'n vlotte babbel. Nou, nee. ik heb jouw sick spitsboos gehoord. Ja, ik heb wel gezegd. Die zijn lekker. Zoek <laughs> nu op. op luistert Tom, Tom luistert ook naar 50 Cent. Dat is, ja, dat ja. is wel zo. Ja? ja. 50 cent, ja, ja. Dus, wat, wat, uh, wat is dat dan weer uh, het aanknopingspunt met, uh, met deze rapper? 50 Cent? Helemaal niks. Helemaal niks! Ja. Ik verwachtte ja. dit allemaal. Ja. Ja. Dus, dat heb ik, ge zijn. heb ik gewoon geluisterd vroeger in 2007 en dat doe ik nu weer zodat ik weer die tijden herbeleef. Maar dat is ook het ja. mooie aan muziek he. het kan gewoon, o, het, het maakt licht. niet eens uit gewoon. Ja. Gewoon allemaal… Tijdloos? Ja, alles ja. is tijdloos. Ja, ja. ja Tijd nou, is relatief to a limit, dat dus vind ik niet tijdig. <lacht> <tien> ja, Paul Elstak wel. <tien> <tien> Paul Elstak is een beetje foute uh, hakken. Ja, en zo Maar dus. als, als iemand dat leuk vindt en die dat ja, niet dat, mag, tuurlijk, ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, als ik. Ja, die ja. ja, ja, ja, is? Nou ja, goed. Het is een soort guilty pleasure. Ik ja, Moet het ook uh, toegeven dat ik soms dat soort nummers ook wel af en toe wel een beetje tegen. Waarom? Laat ik zeggen, Ken die die doorgebruinde Duitser band. Het is ook alweer. God! Ik de naam: Brother Louie! Ik zal het toch even moeten googelen. Dus. Nee, nou, dit is een beetje fouter dan fout. Ramstein. Nee, een Over Ronald gesproken, dat is. Dat, is, ja, wel, uh, dat is wel een... than Talking! Ja, ja, ja. Dat zijn ze. <lacht> ik moest hem zoeken, dus... Uh, maar goed, die ga ik niet draaien, want dat is wel heel... erg. Ja, dat, moet je niet, dat, dat is wel, niet, wel dat heel fout. Maar, Ramstein is genoemd... What? Ja, die kunnen we natuurlijk wel even. Nou, ja. Ja, ja, ja, ja. Wij zijn, ja, nog voordat wij iets met bandjes deden. Hè, dus uh, De Paul Elstak tijd. Nou, dat is in 2008, want het programma bestaat inmiddels alweer tien jaar jongens. Dus, uh, dus het is alweer een, een lange tijd. Maar um, toen hadden we dus uh, een, uh, ja, een medepresentator. En die heeft uh, een hele hoop van die benden op. Uh, en zo zijn we begonnen. Dus ja we zijn nog niet eens met met beentjes en, en, en muzikanten begonnen nee dat was het ja. en uiteindelijk kwamen we dus in het circuitje van Rob Akda terecht ja toen begon het te lopen dus ja dan ga je beentjes dit uitnodigen en dan komen zo'n beentje als inderdaad chef special voorbij ja. 2009 maar toen wist niemand van ze Net zoals jullie nu. Maar ja, het kan zomaar over een jaar of drie. Kunnen jullie uh, ook in Paradiso, uh, ja, ja. noem maar op... Uh, als jij Sanders. dat kan regelen, dan... Uh, <laughs> Ik doe mijn best. Ik bedoel, dat is de reden dus, uh, waarom uh, wij ook zo uh, behoorlijk aan het uh, timmeren zijn... als het gaat om dit soort uh, dingen. Ja, ja dat top. is natuurlijk heel ja. gaaf. Uh, uh, want uh, ja, jullie moeten het ook hebben van... En hoe was de pers ten opzichte van jullie werk wat jullie hebben ja, Maar de reviews die we hebben gehad, die zijn uh, wel positief geweest. Daar hebben we wel zelf achteraan gezeten. Dat is ja. wel, uh, Moet je dat wel doen? Ja, als je, als je dat, zelf dat niet weet, doet, dan, nee? dan raak je, raak je is het album gewoon verloren in een grote zee van, van muziek. Ja, hoe doe, hoe doe je dat? Want jij uh, ja. bent er eigenlijk degene die het meest naar buiten toe treedt als het wel. gaat uh, in Prond, de richting van album, de media. Zeker wel. Ja, ik heb gewoon een mooi persberichtje gemaakt, gewoon een ja. beetje onszelf uh, goed neergezet, een beetje wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal van plan zijn te gaan doen, ja. waar het album een beetje over gaat en dat een beetje zo in een mooi persberichtje gezet, dat gewoon gemaild naar iedereen die je kon vinden, die wat met muziek op internet deed En daar hebben we nou Wij al... we zijn overgeslagen want wij waren er al mee bezig Daarom, Dat doe we ja, ja. ik niet ook heel erg. Dus dat, ja. Wij waren er al mee ja. Ja. Ja. Wat is er? Uh, Sam uh, schrik je keer ja, wakker of ofzo? Hij uh, ja, was ja. in slaap gevallen. Het moeilijk momentje. Pas. Goed, Goed uh, ja, jullie nou gaan ja. door uh, met je verhaal. Want, uh, we uh, gingen gewoon rondsturen en toen hebben we een paar reacties gehad. En toen uh, de, okay. kwamen er <laughs> een aantal reviews binnen. En dat was toch wel... Het uh, ja, is wel gaaf om dan te lezen. Ik bedoel, je schrijft een persbericht en je stuurt dat uit. En je weet van, ja, die, dat zien ze wel. Uh -huh. En dan lees je zo'n review over dat album. En dat, ja, dat is toch wel gaaf dan. Ah, uh, oké. Okay. Duidelijk verhaal. Um, ik, ga de, ik ga die Ramstein er even bij pakken, want dat oh, is. Ja, Ja, dat is ook doen? voor ons. Doe hast natuurlijk, want ja, dat vind ja, ik uh, gewoon ja, ja. de meest gave nummer die ik uh, maar even uh, kan vinden. <laughs> is een beetje de oorsprong van, van het programma. Toen, toen waren we nog een beetje in die business, maar het is in uiteindelijk goed gekomen, want we draaien dus <laughs> nu ook uh, toch wel de wat uh, hippere werk uit het uh, circuit van verschraald bier. Rock'n'roll! Uh, yeah, Zoals Pepevisie dat, dat zou gezond. zeggen, <laughs> want uh, hij heeft het volgens mij ook bij jullie gedaan. Rock'n'roll forever, zoiets. <laughs> zoiets. Dat klinkt bekend. Ja. Dat moet wel bekend ja, klinken. Nee. Ja. Er zit yeah. wel op een baas te kijken. We. Ik zit nou, we hebben er nog één. En die is ook voor uh, all time sake. Tot aan het nieuws van 9 uur. Rage Against the Machine. Ik maak het link al. Dus draai hem omhoog. Die is lekker. with those that work forces draw the same that burn crosses uh. killing in the name of killing in the name of now you do what they told ya now you do what they told ya now you do what they told ya now you do what they told ya